De Mantelzorglijn is van Mezzo. Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. 3FM. Real Music. Real People. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Uh, hallo. hij loopt al hoor. Hey, sorry. Eén seconde, ik moet even dat lampje verwisselen. Anders kan ik, uh, zie ik niet wat ik hier moet lezen. Oké. Okay. Zo, ja, goed, ik ben er. Nou, ik heb al een droge bek. Even, even een slokje. Goed, en nu Extra Weekend. En bij je. Extra Weekend. of Bert en Ernie? <laughs> Ze zijn weer weg. Oh man! Ze hebben ons weer verlaten. Wat was het leuk! Een droom kwam uit. Een droom kwam echt uit. niet normaal, hè? Te gek, hè? Bert en Ernie. Zojuist de gast in extra weekend. En wat was, het? ja, wat was het? Wat was het leuk? Het leuke is, en dan hebben we morgen nog de komst in de klaas nog. Hebben we dit al gehad? Ja, je? Het kan niet meer op, het nou. Kan ook, mee nee, op. Nee, het kan het niet meer op. Het <laughs> op. <hij> nou, uh, goedendag dan. Er is inmiddels acht over negen. Je zit er middenin in Extra Weekend, dat is. En Uur nummer drie. Wat blijft er nog over van dit programma nu Bert en Ernie... ons hebben verlaten, Gerard? Ja, het hoogtepunt is uh, voorbij. Tenzij, ah, nee, nee, nee, ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, oh, oh man, oh, we krijgen oh, nog een, uh, van <hijde> een van de vele uh, hoogtepunten. Straks hebben we de DJ Sandstorm... Uh, Operation DJ Sandstorm. Uh, want dat heeft een hele mooie mix gemaakt. En we hebben straks nog uh, een, uh, een ringtone spel. Ja! Oh, dat is, dat is echt weer ellende. We hebben bier. Sorry, ik, ik sta echt als een... Ik blij te lachen. In ja, je, een, je hebt er een handtekening aan. Ik door. zie door. mijn cd. Er staat gewoon Bert en Eddie's. We ja. hebben mijn cd gezien. Ja! Ah, oh, fantastisch! Oh. Okay, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, request. Oh ja, dan kunnen mensen hun platen voor insturen. Het kan namelijk zijn dat we je platen gaan draaien. En dan wil je namelijk een. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt, mocht dat het geval zijn. En wordt je plaat ook nog gedraaid. Dus 3333 is het sms-nummer. Alles wat er binnenkomt gaat op de grote lijst. Dan ga ik met mijn vinger. Oh. Langs al die uh, titels. En als jij oh. zegt stop, dan, uh, ja. nou, dan, dan wordt die plaat ja, gedraaid. Ja, ja, dus, dan zeggen wij weer, uh... ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Precies. En dan krijg je bij horen een shirt. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, jij ik, ook? Ik heb straks ook nog een goede tip, ook oh, voor mannen die willen scoren bij vrouwen wat niet te doen. En dat weet jij. Ja, dat weet ik. Nou ik, uh, ik ben benieuwd hoor. Extrabeken. En dom in veen staan. Vrijdag voor 53. Extrabikade! That god is Friday. Ik heb het Zin, Gerard! Ik ook! Ik ook! Eerst nog een programma? Ja, nee, Lamaroe, ja! <laughs> proost, proost hè? waarde, proost! proost. proost hè. Op het weekend. Miek had het goed idee. Zijn we wel Ja! You gotta flow like a river. Head in the same way forever. trying to figure out how to make it better. If you don't hide away inside, you find your wings would open. So free your mind and you will fly. in the groove like the record. You don't even know what you're looking for. Als een vriend. Dat is ook geen toeval, dit hè. We, we, we, we leggen onszelf vast, heb ik nu het idee. Is dat zo? Ja, want uh, wij draaien dus deze platen voor de jingle en dan ineens. Hé, hey, een SMS! Van hoel zelf. Ja, die zegt, hey, cool. <laughs> maar dan moeten we natuurlijk volgende week weer de platen van Bert en Annie gaan draaien. Willen we ook daar weer een okay, SMS? Hé, hey, wat cool, Bert. <laughs> <laughs> Echt wees? Dat zou leuk zijn. Van Velsen dus en Baby Get Higher. 3 fm Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Oh ja, dat is waar ook. DJ Sandstorm, die is achter zijn. Uh... Zijn, zijn mengpaneel gestopt, heeft vier dagen niets gegeten... en heeft het voor elkaar gekregen om de volgende plaat... in de verkeerde volgorde dwars door elkaar te laten klinken. Te weten, Keen, is it any wonder you two even better than the real thing. Nine Inch Nails, met the hand that feeds. Arding a camera met Shake It, Freestylers in love with you. LCD Sound System, Death Punk is playing at my house. En Peter Bjorn en John met Young Folks, DJ Sandstorm in the mix. DJ Sandstorm. van Gerard Ekdom op, op het ja, yes. Serious Radio. Woe. Operation DJ Sandstorm. Hadden we niet gehoord hoor. Nee, nee, nee, nee, sorry, sorry, uh, DJ Sandstorm. Uh, Hoorde, Keen. is it anyone on uh, you too? Even better than the real thing. Nine Inch Nails met the hand that feeds Arling and Cameron shake it is in Love With You. LCD Sound System. Def Punk is playing at my house on Peter Bjorn. And John and the Young Folks. Dat is allemaal goed, Gerard. Goed, goed, gefeliciteerd. Heb Wat je dat snel meegeschreven. Ja. Wat een popquiz. He? Heb je weer gewonnen? Heb je... Gaat toch je bek. Krijg je weer een George Baker? <laughs> heb je het uh, wel op de site van uh, Paul al gespeeld? Dat is echt Nee, echt maar ik leuk. hoorde jou net erover... en ik uh, denk dat ik morgenmiddag niks anders doe dan dat. Nou, het is echt leuk. Dit is uh, op uh, rapradio.kro.nl eventjes ernaar voor de klinging. En dat? Nou, oké. Okay. Uh, nou, uh, ik vond de prettige mix. Dat even te Ja, Dat wou uh, ik al even gezegd hebben. En dan. Michiel. Gerard. Het leven is vanaf nu niet meer hetzelfde. <lacht> Vertel. Nou, meteen dat bedje erbij. Ja, tuurlijk ik jij. Nou, ik heb vanmiddag een, uh, een redelijk intellectueel mannenblad gekocht... <lacht> Want je moet af en toe kijken ja, sorry hoor. hoe je erbij moet liggen. Ja. En. Uh, <laughs> ja, ik wil weten hoe je vanavond ik moet liggen. Ik wil liggen. niet weten hoe jij erbij ligt. Nou, dat is niet best hoor. Het is namelijk heel heftig. Uh, ze hebben namelijk onderzocht uh, wat vrouwen vinden van mannen. En voornamelijk wat mannen fout doen. Bij, bij uh, de gemeenschap? In het alge uh, nee, nee, nee, nee. algemeen. Nee, in, in, al in het algemeen. En het gaat dus om van schoenen tot baardgroei. Oh god, nou op, dan kan ik ze wel een hele lijst geven. Zullen we ons eerst gewoon eens eventjes vragen aan de vrouwelijke luisteraars? Wat voordat, je, voordat jij met je lijstje komt. Nee, maar Ik kan eerst een paar voorbeelden noemen, dan kunnen zij erop reageren. Oké, okay, als je vrouw bent, bel van even. 0909-1336, wat jouw vriend of, of je mannelijke collega's fout doen... aan kleding, gedrag, adem, odeur. Nou, dat soort werk. Ja. Gerard, een paar, een paar feiten hier. Vermijd sandalen. Ja. Heb, je, heb je die? Nee, ik heb uh, teenslippers. Dat is hip. Ja, dat is geen hippe zin, maar dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb dus sandalen. Heb je Nee! <lacht> Exact, dat wist je natuurlijk je ook zelf. Er ook sokken erin. Nee, nee, nee, nee, dat is de hel. Dat is echt de hel. Witte sokken oh ja, nee. in sandalen, dat kan het niet. Hier, uh, hier staat letterlijk, welke vrouw is nu geïnteresseerd in zwarte tenen en zwerende extra ogen die zichtbaar zijn in sandalen. <laughs> het kan niet waar zijn. Alles draait om de juiste schoenen. En dat is dan weer niet waar, zeggen ze. Maar goed, in ieder geval die sandalen moet je vermijden. En dan nu, Veenstra, je haar. Oh, shit. 77% van de dames ziet de mannelijke haardos het liefst flink gesnoeid. De meerderheid houdt van een kort en rommelig kapsel. Uh, wat Kom ik aan, ja, met mijn lange haar. Ik laat het ook net een beetje groeien. Ik ik had het, uh, ja, ben ik jouw inspiratie, Bron dan? Nee, nee, dat niet. Jij zit meer in de Jeroen Nieuwenhuizenhoek. Wil je Sorry hoor. wil je dat ja. niet meer zeggen? Ik, uh, ik ga achter de John Mayer. Uh, Jij gaat John Mayer, ja. oh, oké. Okay. Ik doe de gitaar leren spelen, uh, spelen en goed leren zingen. En dan, uh, nou, dan ben ik wel klaar eigenlijk. Maar wat dus het is. Ik is, we zingen elke keer... Ik word nu kaal op Lily Allen. Dat vinden vrouwen dus best oké. Okay. Ja. Nee, ja. nee, grijs, dat is oké, okay, toch? Ja, de, de George Clooney look. Ja, maar kaal, dat kan je niet menen. Ja. Nou, en dan nu even het baardje, want wij zijn nogal van de stoppelbaard af en toe... want we zijn gewoon ja. lui. Ja. 51% van de vrouwen vindt een kek stoppelbaardje helemaal oké. Okay. Ja, dat okay. ziet er mannelijk uit. Super. Alsof je me kunt beschermen, zeggen ze zelf. <laughs> Vind ik alweer stoer, uh, dus we zitten goed. Maar 48% geeft de voorkeur aan wangetjes... die zo glad zijn als schone babypillen. meen je toch niet echt, joh. Ja, iedereen die wiskunde heeft gestudeerd... Uh, heeft uh, nu waarschijnlijk uitgekomen dat 1% van alle vrouwen op mannen met baarden valt. En ironisch genoeg hebben mannen met baarden vaak wiskunde of iets iets waardoor ze weer heel saai zijn. Nou, dit, dit uh, percentage is natuurlijk enigszins aan verhandelingen... onderhevig rondom 5 december. Hè? Ja. Laten we eventjes eerlijk zijn, want dan, dan willen heel veel vrouwen best wel... Mannen met baarden zijn heel hip ja, ineens. Die gas geen loden te zijn. Dus, loden. Uh, wat dat betreft. En, nog meer? Uh, Nog één ding, ja, dat wil ik wel even behandelen. Uh, uh, hoe zit het met jouw aftershave? Heb jij een duurmerk? Heb je een B-merk? Heb je een merk? Uh, ik heb een orde toilet. toilet? Ik gebruik geen aftershave eigenlijk. Oh, ik ook niet ik nou, heb is oh toilet. Dus ik heb heel goedkope aftershave. <laughs> ja, precies. Nou, je staat dus goedkoop aftershave gebruiken om een zweetlucht lucht te verbloemen. Dat moet je niet doen. Wat gebruik jij? Want als jij dat jou zegt, zeg ik de mijne. Dan zegt de mine zijn. En dan hebben we drie merken genoemd. Dan zijn we helemaal in de kleur. Dan dus zijn we allemaal hetzelfde gebruikt. Ja, het, dus. Ik weet niet wat voor merk ik heb. Wat voor kleur heeft het gegeven? En, ja, ik heb er drie. Nou, dan ben jij nog aan het Ik geloof. heb Jean Baudet. Ja. En ik heb... het uh, hebben er nog meer? Ik heb er nog één. Maar ik weet even niet meer welke dat is, dat is uh, uh, uh, uh, li Lieve schat, als je luistert, sms mijn merk even naar uh, mijn telefoon. <lacht> ik weet het echt niet. <lacht> ik heb uh, Amen. man Dat is blauw. Amen. man En dat is heel lekker. Oh, ja. vandaar die blauwe vlekken in je nek. <lacht> nee, nee, ik nee, nee, nee, ik doe het alleen om, om, een, uh, om een, uh, weet het, mijn pols. Mijn pols. Op, je pols. op je pols alleen? Even zo mijn pols en dan, uh, dan kan okay. ik er tegenaan. Okay. En uh, Domin? Sinds kort gebruik ik Puma. Hoe? Puma. Puma? Ja, gewoon puma. Oh, puma. Maar dat uh, klinkt al cooler als je puma zegt. Puma, oké. Okay. Ja, die kende ik niet. Die lucht! <laughs> ik heb er wel schoenen van, maar die, die ruiken op het algemeen Die ja. Die ruiken weer anders. Nee, zo zo ruikt nee, ik, ik ben ooit gepakt door een reclamecommercial en dan moet ik het hebben. Want het is echt heel lekker. Ja, jij bent ook iemand die dus de deodorant gebruikt omdat je denkt dat er 9 miljard vrouwen op je afkomen op het ja, strand. dat gebruik ik. Ja, ja, ja, ja. En sindsdien gebruik ik puma. Sindsdien gemerkt heb dat het niet werkt, nee. Ja. <laughs> dan zal ik heel eerlijk zeggen wat mijn inspiratie is voor E-Men? Jeroen van Inkel. Wat? Ja, die gebruikt het ook. En die kan dan s ochtends om een uurtje of zes de studio binnen. En dat rook lekker. die lucht. Dus ik, en dat moet ik ook. Die oh, air moet goed. ik ook hebben, ja. Met de radio, hallo. Hallo. Je een bent... vrouw. <laughs> ja. Nou, zeg, bedankt. Een echte vrouw, voor maar juist. Uh, maar wie ben je dan? Ik ben Jim. Goedenavond. Jim! In koor. Ja, ja. Hardcore zelfs. Ja. Hardcore. Ja. <laughs> ja. Uh, zeg het eens. Ja, nou goed, wat ik dus echt niet zou kunnen bij vrouwen. Ja, oh, daar laten we het ook oh, zo bij ja. hebben. Ja, dat is ook zo haar. Ja, ja, dat kan dus, echt, dat kan dat niet. kan en dat stinkt en een, dat kan gewoon niet. Ga maar verder. Die lucht. Ja. Het is net alsof als ze uit de sloot komen springen. Ja, en het kan nee, nee, ik, ik moet even ingrijpen. Dit, dit is niet lief. Dit is niet Ik ben aardig. het helemaal met je eens, maar oh, ja, ik heb, hier, ik heb uh, Escada en Thierry Mugilek. Heb je een echte sms gekregen? Ja ja, ja, ja, Dit uh, ga je toch... Uh, nou... <laughs> zeg Nicole, ja. dankjewel. Hey! Een Deel. sms! Jij ook, Tim. leuk. van hem, hallo. Hallo, met Monique. Monique! Hoi. Een vrouw! Ja, mag dat niet? Ja, ja, we we net naar. Weet je wat ik akelig vind aan mannen? Nou, alles! Ik werk, ik, ik werk in een kledingzaak, dan krijg ik van die mannen, die, die willen dan een spijkerbroek met van die smalle pijpjes. En dat, dat staat dus uit, hè? Ja, ja, maar... De, de, de mannen bestaan nog, en dan komen ze met zo'n broek met van die smalle pijpjes, dan hebben ze van die boesten onderaan, en die pijp die stuikt daar op die boete, dat vind ik gewoon ontzettend lelijk. Ze zoeken dan ook zo'n broek. Er moet niet smal gepijp worden. Er mogen geen ze... smalle pijpen, zeg jij. Nee, er mogen geen, nee want pijpen is ook niet lekker bij mannen, ze zich niet goed douchen. Pijpen bedoel... is niet lekker bij een man als ze. Zij, Zij. dat dan echt? Wow, ja, Wauw! Heeft... Oh, wacht even, even. Huh? Monique, nog één ja. keer. De laatste zin eventjes duidelijk, articulerend uitspreken. Want dan, dan weet heel Nederland dit voor eens en altijd. Precies. En juist, alle mannen van Nederland, jullie niet goed gedoucht zijn. of in ieder geval jullie jongen hier niet goed wassen, dan vind ik pijpen gewoon afschuwelijk. Dat pik je toch even mee! Nou, dat pik je toch even mee! Dankjewel, ja, nou heb, ik... Ik al, heb ik al twee dingetjes genoemd, hè? Ja, nee, je komt... bent een schat hoor. Ja, ik ik, oh, ik, okay. ik uh, ga even naar het toilet. Dan. Ik ook, ik ga die douche <laughs> al in. <laughs> nou, <laughs> oké, okay, nou, veel al. plezier. <laughs> Hij glimt nu al. <laughs> ja, dat <tiedag>, Mijn vader, geert, to we in the city.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 Formatie supermode met Tell Me Why op. Hank, uh... oh, radio oh, 3. <laughs> Nou dat... Mooi is dat hè. Het is uh, gebaseerd yeah. uh, trouwens op Bronski Beat Yo. en uh, daar zat uh, Jimmy Somerville in. Ja, je hebt het Pop. Nee, nee, wel, nee, nee, nee, nee, ik nee, wil echt, ik wil er snap, ik echt er Die jongen. schijnt dus tegenwoordig. In de... zijn... Nou, al jaren. Maar die, die is nu in de Dark Rooms in Amsterdam gesignaleerd. Mag even, omsingaleer je iemand in een darkroom? Ja, nee, ik, ik ken iemand die is daar. Dat kan, dat, kan hem. dat je inderdaad gewoon aan het voelen bent en ineens echt... Hé, hey, is, is dat Jimmy? niet het klokkenspel van Jimmy? Ja, nee, ja. Dat kan toch helemaal niet? Check. Boek niet! Slik een vork en dan probeert Jimmy met lichtsignalen de krijgen. <laughs> <laughs> weet je, dat ze zoiets voor de deur zetten of zo. Nee, maar het, het, het dat mensen iets hard gevoeld hebben. Nou ja, dat is ja, een ja, ja, ja. Maar goed, dat scheelt er Maar wij is die klus tegenwoordig bij uh, in Amsterdam? Nou, de klussen weet ik niet, maar uh, misschien als er een lamp kapot is in het dak. <laughs> dat die langskomt. <laughs> even een lampje verwisselen. Nou, eh uh, Vijf over half tien. U zit er middenin. Extra weekend is het uh, programma. En um, uh, Gerard en Michiel zijn de presentatoren. Is dat zo? Ja, oh. zeker. Tenminste, even kijken. De avondborden erbij pakken. Komt er ja, straks erbij. Ja. Ja. En uh, wij hebben... ...reizen. Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Nou, hoe wou ik zeggen? Want wat hebben wij hier liggen op de plank? <clears throat> het is uh, de 3-dobbelstree van de arbeidsvitamine. Wat blij dat jij het zegt. Met, eh. Uh, <laughs> louter goede platen. Even kijken, wat staat er allemaal zo op, joh? Ik vind uh, waar ik echt heel blij mee ben dat hij erop staat, is uh, natuurlijk Electronic. Ja, get um, the message. Die the, uh, OT-quarter. Hold that sucker down. Oh man, van Gelijk gevolgd door Stan Ridgway in Calling Out to Carol. Calling Out the Carol. Jamie Lydell, Yellow Pearl, Raccoon. En natuurlijk ook Katie Tunstall. Ze staan er allemaal op. Ja. En uh, die win je. Die kan je. Nou, en niet alleen dat, want we hebben ook nog Bert en Annie Popper liggen. Hebben die nog een keer? Ja, we, we hebben echt heel veel... Ja, ik zit bij de NPS, -show. ik heb mijn contactjes. Oh ja, ja. Volgende week geven we het nest van Pino weg. Het nest van Pino? Ja, echt, uh, wow. uh, pik je toch even mee. Uh, dat gaan we weggeven inmiddels het uh, alomgeprezen mechanisme van het ringtone spel. Let op, volgend jaar krijgen we hier een gouden radiootje voor. Zou je denken? <lacht> nee. <lacht> uh, we, hebben, we, we zijn op een uh, drukke dag op Centraal Station gestaan... en net zo lang wachten tot de twee uh, hippe jongeren uh, tegelijkertijd werden gebeld... zodat hun hippe ringtones tegelijkertijd te horen waren. En jij hebt daar met een cassettebandje... Je. Microfoon, het er ja, microfoon ertussen geplukt. Nee, het gaat bij je gesprek puur om de ringtone. En dan klonk het als volgt. Jezus. Dan dus ik echt een neem dan nou op. <laughs> neem die telefoon op. Oh, nou ja, goed, de bedoeling is dus dat je hier uh, kaas van maakt. Of chocola, wat jij wil. En als je dan uh, weet uh, welke kaas en welke chocola... moet je verbellen bellen, 0909 1336. Ik stel voor dat uh, nou ja, als je de 1 weet, dan krijg je de cd. En als je die niet weet, krijg je het doosje? <laughs> nee, dan krijg je de, de, als je de ander weet, krijg je Bert en Ernie. Als je ze allebei weet, krijg je Bert en Ernie en de 3 dolk Oh, dat is mooi. dan kun je okay. Bert en Ernie laten dansen op de cd van de arbeidsvitamine. Zullen we nog één keer laten horen? Dat ja, nou, het, uh, ik zou bijna zeggen, doe maar. Maar aan de andere kant denk ik, doe maar niet, want dat klinkt voor geen meter. Ja, is echt heel erg. Dat zijn twee redelijke hits, hè, dit? Hè? Dit zijn uh, redelijke hits, maar als je dit hoort... dan heb je toch echt eigenlijk wel de neiging om... Hoppakee. Oh, nou, zo. Hallo? Hallo, PT. Peter. Peter! Peter! Ik zeg dat het uh, Mario is. En de een is dan in vooruit en de ander is achteruit afgespeeld. <laughs> nee. nee. Helaas. Nee, het komt niet goed. eens in de buurt. Maar toch, bedankt voor je... Schot in het duister? Die is goed. hoi. Ja, diep hoi. Met, uh, met de radio. Hallo, met Edwin! Edwin! Hallo! Hallo. Wat denk jij? Ik, ik denk Poeskid Dolls. Met? Ja, hoor, het nummer ook weer. Uh, ik doe niet, de man of zo. Ja, hoor. Yo, dat is hem, hè? Ja nou, hoor. Dat mij je niet? Hartstikke goed. Nou, dat is uh, één goed. Maar oh, die mooi. andere, die ander. Ja, weet je die ook toevallig? Nee, ik heb alleen deze gehoord. Ja, dan waren het er echt twee door elkaar. Maar goed, uh, wil je de cd of wil je de Bert en Ernie poppen? We uh, doe de cd maar. Ja, ik de was cd. er bang voor. Ja. <laughs> <laughs> nou, oké. Okay. Is echt wel een mooie. Nou, die krijgen we sowieso. Die is binnen. Uh, Blijf even verhangen. dan gaan wij even op zoek naar iemand die uh, ook de andere het beter halen, oké? Okay? Met wie? Ja. Hallo, Daniel. Daniel. Nou, we hebben Ironie en Man er al uitgehaald. Nu die andere nog. Zullen we dat uh, nog even laten horen dan? Ja. Dario, zet je radio even zachter als je wil. in <tied> <tied> jeans. genoeg. Hallo? Jezus. Met wie? Hallo. Hallo. Let Let loose. Lose. Lose. Yeah. Let loose. Uh, nou, zeg het maar. Nou, ah, de koeks. Nou, ja. Nah, ja. ja. Met, uh, even gelijk even checken. Hè. Even. Uh, yeah. ja, Uh, nou ja, wat ik zeg, dat pik je toch even mee. Uh -huh. uh, uh, ja, wie vind je eigenlijk leuker, Bert of Ernie? Het is een hele lastig. Wat zijn je nou? Ik denk toch Ernie. Toch Ernie, hè? Ernie, ja. hè. Toch, ja. toch Ernie. Nou, uh, je krijgt ze in ieder geval allebei. Wie! Dus hey. uh, veel plezier ermee, uh, Loes. <lacht> kun jij ze een beetje nadoen, Ernie en uh, dan wel Bert? Uh, eigenlijk niet, maar... Doe ze een wie! Wie! Oh. oh, wacht, dat is bijna ja. goed. Uh, is ik zou bijna ja. Het is een beetje, een beetje dit, hè? Wie, wie. Nou, uh, Loes, blijf hangen, dan gaan we je adres noteren... en dan okay. uh, komen we binnenkort bij je langs. Huh? huh? Wat? Oh. Echt? Nee, nee. Gaan we ze zelf brengen? Nee, nee, nee. nee. nee. Uh, uh, nou, dat en dan uh, gaan wij denk ik zomaar eens toewerken naar... Uh, de, ik zal kijken wat ik voor je kan noemen, ik noem, quest, toch? Ja, ja, maar tot die tijd... Uh, het spannend spannend muziekje. Muziek, ja. Nou ja, spannend het is ontspannend on, sp on, onspannend. Ah, ik mag deze gasten niet, hoor. Ze hebben zo'n air. Wat? Ja, veel, en die lucht! Oh. Air. Heb je dit een help? Nee, ik, ik ruik iets anders. Maar ik kom er net niet helemaal op. All I need is the time To get behind the sun and cast my weight All I need is peace this mind And I can celebrate bevolkingsgroep van Australië wordt de didgeridoo nog regelmatig gebruikt. Die lucht! Oftewel air. En <laughs> all I, I need. need. Nou, morgen is het al zover. Sinterklaas. Ja, ik heb op zitten wachten hoor. Mm. Mm. Hij komt hè. <laughs> Um, met al zijn stafmedewerkers, ja, hè? Ja, en hij strooit met een rond, dat is niet normaal. Hey, ik vond die Pieter er al verstrooid uit. <lacht> <lacht> nee, waar ik het eigenlijk echt over wilde hebben... is uh, hij komt, hij komt, hij komt op tv. Want vannacht is dan voor jou de primeur. Oh ja, maar even iets uh, anders. Dan ga je met uh, de Freaknacht voor het eerst op televisie. Dat ja. was vorige week natuurlijk ook al. Uh, ineens om een uur of tien over half uh, twee... twee ja. was daar ineens Giel Belen op tv... En uh, nou, jij zat dan in, uh, in Paris. Ik dacht in Paris. Dus uh, mocht ik uh, uh, komen, heb je al gehoord dat ik me heb verslapen trouwens? Ja, dat heb ik gehoord. Hoe kan ik oh. verslapen? Wat jij gebaald hebben? Nou, ik was zo ziek. Was echt, uh, de wekker was gewoon ook niet gegaan, weet je wel. Ik ken dat. dat so. die wekker gewoon, dat je er gewoon doorheen slaapt. Alles? Nee, nee niet doorheen slaapt. Je hij vergeet het gewoon niet. Nee, nee, nou, ik, nou, ja, de enige die er afging was ik. <laughs> ja, je ging behoorlijk af. Ja, ja. Ja. Ik, ik kom een kwartier te laat op, uh, in de studio aan. hi, ik hier. Maar uh, wat ga je vannacht doen, Gerard? Voor, voor iedereen die het heeft gemist. Uh, uh, Giel en Gerard zitten natuurlijk elke vrijdag of zaterdagavond met uh, de Freaknacht. En sinds vorige week kun je dat ook zien op Nederland 3. Ja. Hangen die uh, camera's, lopen regisseurs rond en productieassistenten. En Gerard wordt opgemaakt in een trailer. En, echt? Uh, ja, nee, echt. Wordt okay. het, als, je, als je wil, dan uh, je knipt een keer met je vingers en ze regelen het voor. Wow. He? Als, je, okay. als je zegt, ik wil nu een porno-scène schieten, dan... Uh... Van een bruine nek. Mm, mm. Bruin en dat ze dat helemaal gaan visualiseren, Oh weet je? ja, dat nee, wat jij wil. Ja. Met kwastjes en dingetjes. <laughs> ja, nou, wat we gaan doen vannacht, het wordt gewoon uh, bizar. Het wordt uh, vreemd, het wordt een experiment. Het wordt een... Uh, het wordt één grote... Uh, maar, maar wat? Want het, het, het, het lastige is natuurlijk... Je, het, is, het is ook op tv, maar ook op de radio. Ja, nou, dus ik ga vannacht uh, mijn buik laten zien. Of zo? Oui. <laughs> nee, ik weet het niet, we hebben, we hebben gewoon alle vaste onderdelen, alles zit erin, het wordt, uh, het wordt heel raar. En het leuke is, we kunnen ook clips uitzenden. Ja, dat is wel gaaf, want ja. je, je hebt een uh, DVD-speler hier staan, dat is natuurlijk op de radio en op de tv, dus je kunt uh, eindelijk eens een keer een clipje aanvragen ja. op de radio. Dus vannacht uh, draai ik al jullie favoriete clips, en uh, dan kondig ik dat aan als hier nieuwe huizen. Nou, dat vind ik een dat leuk. Ja. Ja. Ja. Welkom bij TMF. Dit is de uur. Welkom bij de Kamer, nu ja. hey. 34. Hallo. Ja. Dat vind ik een goed idee. Dat is misschien wel wat. En even een vraag aan jou. Ja. Het kader van de... Gezondheid. Oh, dag, Denna. Ja, nee, nee, ook. Ik kon kon laten. Nee, het is. Nou, hoe is het met je? Met je, met je oh, chronische ja. verkoudheid. Want vandaag zou je uitslag krijgen. Dan zie ik je al een klein beetje uitslag. Maar hoe ja, is het echt uitslag. Nee, wat is het? Hè? Nee, ik, uh, ik ben vandaag inderdaad uh, naar de huisarts geweest. Voor de duidelijkheid: Michiel Veenstra heeft al een uh, zeker half jaar last van een chronische loopneus. Ja. Nou, en in de eerste dacht ik van het is, uh, het is hooikoorts. Ja. Want het begon in het voorjaar. En uh, ik had hem nog nooit eerder last gehad. Maar uh, overal kwam in de kranten van uh, hooikoorts. Dit jaar voor het eerst heel veel mensen last. Want ja. de pol. Zijn zo agressief. Daar uh, hebben ze ook een poll over gehouden, dat scheelt. <laughs> nou, inderdaad. En uh, de stripserie ook, Pol. De avonturen van. En uh, dat duurde, dat duurde, dat duurde. En toen was ik even vanaf. Maar uh, toen kwam het toch weer terug. En uh, ondertussen is het uh, nou ja, uh, november. En het voelt lente, Maar omdat nog met hooikwarts rond te lopen, vond ik wat raar. Ik heb een allergietest gedaan. Ik ben niet allergisch. Dus de hond kan blijven, de, de kip hond... kunnen blijven. De kat kunnen blijven. blijven. Jij mag ook blijven. Eh. Niks aan de hand. Ik hoef mijn werking niet op te zeggen. Alles gaat gewoon door. Ik heb dus hypergevoelige luchtwegen. Ja, verdom, nu zie ik het ineens. Jawel, Kijk, als je je ja. heel goed kijkt, dan zie je ook gewoon dat zenuwachtige trilletje. Nee, maar dan, dan, is, dat zo, is dat dan ook de reden waarom je zo'n overtollig neushaar hebt de laatste tijd? Begin je nou weer? Ja, nee. Nee, nee, oké. Okay. Jammer. sorry. Nee, uh, dat is gewoon uh, laksheid. Maar hoe, hoe kom je er vanaf? Nou, de, ik heb nu een nieuwe uh, neusspray... Ja. die, uh, als het goed is, beter aanslaat dan de vorige. Want je hebt twee soorten... Ik, sinds, ik ben verder helemaal op de hoogte. Je hebt dus twee soorten neussprays. Ja. Ene soort mensen reageert op de een... en het andere soort mensen reageert op de ander. Natuurlijk heb ik eerst de ander voorgeschreven gekregen. Dus, uh, en uiteindelijk gaat na een week zeg je, doe bij die ene maar. Ja, Nou, en dat is dan nu gebeurd. Dus uh, daar ga ik nu mee, uh, mee experimenteren. En uh, over twee weken moet ik terugkomen. En dan uh, uh, horen we of het uh, wel of niet heeft geholpen, deze hele operatie. Wauw, wat ja. een uh, medisch verhaal. Goed, hè? Ja, yeah. ja. Yeah. Hey, ik bedoel, ik was vorige week zo verkouden dat ik water snoot. God, de Nou, nou, nou, nou. Laten we eventjes uh, orde op zaken stellen. tien voor tien. Oh, zo laat al. Ja, dus dan moeten we echt uh, gaan toewerken naar de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen: Request. Moeten we nog sms'jes gaan uh, inzamelen? Nou, nog een paar. Wees er snel bij. 4x3 is het sms-nummer. En dan gaat zo meteen de magische vinger van Gerard langs alle inzendingen. En dan gaan we er eentje van draaien. Heerlijk. I the fox a lady, that's what you are. But you remember that day when we went just a little bit too far. It's a shame, the way that you play with me. It's a game, the way that you want us to be. There's no flame, but I keep it. The state of mind, your position got me wishing I just wanna do this all the time. I won't blame, so why don't you play with me? It's insane. Ik heb eigenlijk een agenda voor dit programma. Nee, jij? Maar ik heb geen flauw idee. Dominique, hebben we volgende week een gast? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik ook niet. Nee, volgens mij niet. Maar ja. we zijn wel heel erg druk bezig met het, uh, het eten bij Tatum. En volgens oh, mij. Ja. Jij, Geert, ben je erover ingelicht? Ja, heb je het nou, gehoord het verhaal? Ja, ik heb gehoord dat uh, Tatum hier vorige week was toen ik op uh, vakantie was. Hoe ja. vakantie? Paddy. Nou, hij was even er lekker tussen. Even weg. En um, dat uh, jullie zijn uitgenodigd bij Tatum omdat het zo gezellig was. Ja, precies. nou, zij kan heel erg uh, goed koken, zegt ze. Uh, dus wij ze, oh. nou, dat willen we wel even meemaken. Maar nou, dan kom je toch gezellig bij me eten. Dus wij, nou, prima. En dan hadden we eigenlijk gedacht om uh, eens e te kijken of we het e zo dan voor elkaar te krijgen... is dat we dat doen, de vrijdag voor series request begint. Oh, in het kader van, nu kunnen we nog eten? Ja, ja. dat dan degene... De, de, het is natuurlijk even afwachten wie het huis in ja. Maar dat... Uh, de dat drie, moet gestemd worden namelijk. Ja, de drie die erin mogen, dat die dan ook mee uh, gaan. Dus misschien zitten er uiteindelijk maar vijf man. Maar <lacht> kan ook zijn dat we gewoon <lacht> één iemand erbij nemen... en uh, uitgeloopt ben Nou, toch? Ja. Dus, is uh, dus dat, maar volgende week uh, hebben we nog iemand, uh, begrijp ik. Nou, we hebben waarschijnlijk wel iemand, maar, maar dat houden we zie hier, graag geheim. Ik zie op papier hier dat Michiel Veenstrijd ja, ja, die oh, is en, en mensen. Gerard, ik dom gewoon. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Die zou ik niet willen missen, hoor. Nee, ik doe Fantastisch. Nou, uh, we hebben hem voor ons liggen. Ik liggen. Uh, een lijst. We hebben alle platen hier op, uh, op een rij staan. De alle platen die binnen zijn gekomen tussen 7 en tien. Nou, ga maar bellen, we weten het al. al. Ja, ik weet het al. Wie deze, oh man, gaan we, dit is, dit is deze plaats echt... gaan we draaien. Dit kan niet anders. Ja, dit is zo'n inkoppetje dit. Is zo dit. Oh. degene die dat heeft ge die weet dat ook, hè? Ja, die, die doet het er ook om. Die, die, die, die, die voelt hem gewoon al hangen. Ja, bent trouwens bijna op mijn nieuwe cd gestaan. Echt waar? Bijna. Ja, bijna. Waarom staat er niet op? Ja, uh, geld. Oh, jammer weer. Ja. Hallo? Bedankt. Dave. Dave! Hey, mannen. Nou, kop hem even in als je wil. En. High fidelity screen, if you to go there, sir. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Dankjewel, hoor. Je krijgt een t-shirt. Dankjewel, man. En een de plaat, plaat op uit de Hilversum. Oh, en je plaat uit zender. En de groeit uit Hilversum. Dan. Daag, Dag! Dag! Ik we het een toch? oefenen, dit. Ja, zo? gaan we doen. Numbers Nu in de droomlijst bij Van Leest. Haal het album Do's The Brokes van de Magic Numbers... nu voor maar 9,99 euro bij Van Leest. De balansdag van Kim. Samenwonen is te gek. DVD'tje, wijntje. Maar extra kilo's, Ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik neem dus regelmatig een balansdag. Extra gezond eten, geen alcohol en s'avonds van die bank af. Mijn vriendinnen doen hippe diëten... Ik voorkom liever dat ik op een houtje moet bijten. Meer weten over de Balansdag van Kim? Ga naar voedingscentrum.nl. Het voedingscentrum. Eerlijk over eten. Keizersweg, Knooppunt Ouderrijn, Wilhelminelaan. Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus het klinkt misschien raar... maar ik kan dit pas sinds een paar jaar goed lezen en schrijven.